8 uur. Dit is Radio 1. Het Bert van Sloten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1 journaal. KLM Air France het bedrijf moet weer maatregelen nemen om de kosten te drukken. André Menema heeft straks de details. Maar eerst nu het NOS journaal met Mark Visser.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 Volgens Ban Ki-moon komen er uit Egypte berichten over willekeurige arrestaties en andere vormen van intimidatie. Het deed een klemmend beroep op de Egyptische machthebbers om daarmee te stoppen. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM heeft in het tweede kwartaal de resultaten iets weten te verbeteren. Wel komen er nieuwe maatregelen om de kosten nog verder te verlagen. De omzet steeg met 1,2 naar 6,6 miljard euro, werden meer passagiers vervoerd en ook de brandstofrekening viel lager uit. Bij de vrachtdivisie van Air France KLM houden de problemen echter aan en werd vanwege de economische tegenwind minder vervoerd.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 ...to break into our computer networks, threaten our economic well-being, our privacy and ultimately our national security. Justitie in Amerika heeft in de zaak vijf mensen aangeklaagd, vier Russen en een Oekraïner. Twee verdachten werden vorig jaar in Nederland opgepakt toen ze op doorreis waren. Eén van hen is al uitgeleverd aan Amerika, de tweede zit nog in de Nederlandse cel... ...en de andere drie verdachten zijn nog voortvluchtig. De Spaanse koning Juan Carlos heeft gisteravond een bezoek gebracht... aan een ziekenhuis van Santiago de Compostela. Samen met zijn vrouw bezocht hij slachtoffers van het treinongeluk... van woensdagavond en hun familie. De koning zei dat heel Spanje meeleeft. Hij bedankte alle vrijwilligers die geholpen hebben bij de treinramp. de de aan de voor het de die ze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 Het grote verwijt van de tegenstanders van de regerende coalitie... van de leiding van de islamitische nagda is... dat die niet genoeg zou doen aan de activiteiten van extremistische salafisten... die ook door de regering verantwoordelijk worden gehouden voor deze moord. Gistermiddag werd politicus Mohamed Brahmi doodgeschoten. Hij was de leider van een kleine, seculiere partij. En al snel gingen duizenden mensen in Tunis de straat op... gevolgd door protesten in andere steden.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 En ook morgen en zondag blijft het broeierig, met soms zware onweersbuien. Jolanda van de Velde bij de ANWB met goed nieuws over de A27. Ja, in ieder geval goed nieuws over de A27 van Utrecht naar Almere. Daar is de rijstrook. Uh... Nee, ik moet zeggen van Almere naar Utrecht, daar is de reisschok weer open. Tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven 4 kilometer. Maar van Utrecht naar Almere is de A27 nog steeds dicht... tussen knooppunt Rijnsweert en Hilversum. En dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Verkeer op weg naar Utrecht kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Rijnsweert via Amersfoort. Ik heb nog meer verkeersinformatie voor u. Die komt dan uit Frankrijk. Compleet met tips over boetes. Wegens te hard rijden. Blijf luisteren naar de reportage straks van Ron Linker.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 Opnieuw kon kinderen ontvoerd naar het buitenland. Het stond hier s'nachts politie om drie uur aan de deur. En later bleek dus dat de kinderen ontvoerd waren. Straks de marechanger op Schiphol wordt trouwens één ouder... die alleen met kinderen reist gecheckt. Maar we beginnen met de treinramp. De Spaanse justitie is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van de treinramp... waarbij zeker 80 mensen om het leven kwamen. Belangrijke vragen zijn waarom reed die trein zo hard... en waarom heeft dat veiligheidssysteem niet gewerkt. De machinist van de trein is aangehouden. Correspondent Jessica van Spenge is in Santiago de Compostela. Uh, uh, Jessica, wat is er eigenlijk bekend over die machinist? Ja, deze machinist uh, is een 52-jarige man en die had een hoop ervaring. Hij uh, zat al 30 jaar op de trein. Dus daarom vragen veel mensen zich natuurlijk ook af waarom het zo mis heeft kunnen gaan... Uh, draait nu eigenlijk vrijwel allemaal om die ene man. Uh, er wordt natuurlijk verder onderzoek uh, gedaan naar die bocht, naar hoe de rails is gelegd. Maar uh, ja, waarom heeft hij niet geremd? Hij had toch op het laatste moment moeten weten dat de trein bijna in Santiago de Compostela was. Was op een paar kilometer afstand zelfs van het station. Maar hij heeft niet ingegrepen. Mm. Uh, er zijn wel mensen die wel zeggen dat ze iets gevoeld hebben... Maar niet uh, ja, dat er echt voldoende geremd werd... zodat het wijn tot stilstand kwam. Ja, maar nou zijn er behalve vragen over de machinist... ook heel veel vragen over dat veiligheidssysteem. Zijn er al aanwijzingen waarom dat veiligheidssysteem niet heeft gewerkt? Ja, Dat wordt ook onderzocht natuurlijk. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat er op het traject van de hoge snelheidslijn het uh, ERMTS-systeem werkt. Dat is een Europees systeem. Nou, dat zorgt ervoor dat dit soort treinen bijvoorbeeld gaan remmen als dat nodig is, automatisch. Maar op het punt waar het ongeluk is gebeurd, ging eigenlijk dit systeem net over in een ander systeem, een verouderd uh, Spaans systeem. En ja, eigenlijk is dat die, die koppeling niet goed gegaan. Um, daardoor is die trein dus niet automatisch gaan remmen. Maar ja, dan blijft nog steeds staan waarom heeft dan ja, de, de conducteur of de machinist, moet ik zeggen, niet zelf ingegrepen. Precies, er blijven heel veel vragen over. Nou, dat wordt allemaal uh, onderzocht. Hoe is het trouwens met uh, al die mensen die in het ziekenhuis uh, liggen, al die gewonden? Ja, Er zijn uh, uh, nog steeds veel mensen die in kritieke toestand uh, in het ziekenhuis liggen. Dat zijn er zo'n 35 nog. Nog 130 gewonden, waarvan er ook nog 94 in het ziekenhuis uh, liggen. Ja, gisteren zijn er natuurlijk uiteindelijk nog acht mensen overleden. Hè. Er waren uh, 72 doden gisterochtend en uiteindelijk zijn er nog acht mensen uh, overleden. Er waren er nog een aantal die in coma lagen en die het alsnog niet uh, hebben overleefd. Ja. Gisteren een dag van nationale uh, rouw. Wat gaat er uh, vandaag uh, gebeuren? Er zijn uh, drie dagen van nationale rouw afgekondigd in heel Spanje... en hier in Galicië zeven dagen. Omdat ja, hier in de regio het natuurlijk nog veel meer impact heeft. En het was ook gisteren een feestdag hier... en daarom is het misschien nog wel extra ingeslagen. Ja, wat dat betekent, de dagen van nationale rouw... dat is eigenlijk vooral dat festiviteiten die eventueel gepland stonden... worden afgelast, de vlaggen hangen half stok. Gisteren is ook de koning hier geweest en de koningin. Die, die zijn naar de slachtoffers gegaan, hebben ze bezocht in de ziekenhuizen. Ja, de, de rouw hier is echt begonnen eigenlijk. Jessica, dankjewel. Jessica van Spinger vanuit Santiago de Compostela. Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM heeft in het tweede kwartaal... de resultaten iets weten te verbeteren. Iets meer omzet en minder verlies. Maar komen de nieuwe maatregelen om de kosten nog verder te verlagen... vanwege de problemen in het vrachtvervoer en op de Europese markt. Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie... maakte vanochtend die kwartaalcijfers bekend. André Menema hier. André, iets beter, maar nog wel rode cijfers. Ja, maar het verlies neemt wel af. Want bijvoorbeeld vorig jaar in het tweede kwartaal... dus de vergelijkbare periode was er nog een verlies van bijna 900 miljoen euro... En nu dus 163 miljoen. En dan kijken we naar de eerste drie maanden van dit jaar, het voorbije jaar... Uh, dan was er nog een verlies geboekt van 630 miljoen. Dus zo bezien ga je dus van 900 naar 630, naar 163. En dat die daar aan de lijn, dat constateert ze zelf ook... dat is toch wel iets waar ze wel blij mee zijn... dat de verliezen in ieder geval afnemen... minder heftig en minder zwaar worden. Maar er blijven verliezen en er is ook een probleemkind. Het vrachtvervoer. Uh, uh, dat blijft gewoon het probleemkind. Ook het uh, tweede kwartaal weer 6% uh, minder vrachtvervoerd. Uh, minder ook verdiend, 5% minder aan verdiend. Allemaal te wijten, zeggen ze bij KLM en Frans... Uh, aan de economische malaise, de moeilijke omstandigheden ja. op de Europese markt... en waar dat, dat is natuurlijk hun eigen grote thuismarkt... en daar hebben ze gewoon erg veel last van... En, uh... Ja, dat zegt ook de topman Alexander de Juniac dat, dat het gewoon aanhoudend moeilijk blijft op de Europese markt. En wat verdienen ze eigenlijk meer geld mee? Met, met vracht of met de passagiers? Nou, dat is ongeveer 50-50. Uh, maar uh, op dit moment is het, dus, zeg maar, het verliezen aan de cargozijde. En, het, en, en, de, en de winst die dan nog gemaakt wordt... Uh, het, het, het tientallen miljoen op dit moment... dat is dan aan de passagierskant. Want daar zit dus wel de verbetering. Er zijn meer passagiers vervoerd. Meer tickets verkocht bijvoorbeeld voor de zomer. Hoewel zeggen ze dan zelf... de inkomsten per stoel, per kilometer stoel, dan weer net iets tegenvallen. Maar dan voor het het blijft natuurlijk een vechtmarkt. De concurrentie ja. is hard en zwaar. Denk aan alle prijsvechters. Je moet elke keer met een aanbieding komen, maar waardoor je het... minder verdient per stoel. Per stoel. Maar je verkoopt wel meer stoelen. En nou, dat op zich zeggen ze van er zijn we blij mee met die ontwikkeling. En dat is, daar zit echt een verbetering in. Um, dus daar kan nog wel wat een en ander gehaald worden in het gaat om kosten en de prijs. En wat ook een meevalletje was, was dit keer de brandstofrekening, de kerosine, want die viel goedkoper uit dan de voorbije kwartalen. Nou, dat is ook een flinke meevallen. Want je verstookt met zo'n vloot natuurlijk heel wat kerosine. Het vliegt op kerosine, inderdaad. Um, maar nou heeft het bedrijf. Ook aanvullende maatregelen uh, aangekondigd. Waar bestaan die uit? Uh, nou, dat weten we nog niet helemaal. Uh, die worden dit najaar bekendgemaakt. Want ze zeggen ja, er moet nog wel en een en ander nog gebeuren. willen we helemaal uh, als bedrijf uit de problemen komen. Dus voor 2014 worden extra bezuinigingen aangekondigd. Die komen bovenop de ingezette reorganisatie die vorig jaar is uh, van start gegaan. Die structureel 2 miljard euro per jaar moet opleveren, zowel aan Franse als aan Nederlandse kant, eerlijk verdeeld. Kost vooral op dit moment aan Franse zijde banen, zo'n 5.000. Nederlandse zijde hebben ze nog weten te beperken met een vacaturestop en uh, salarisverlagingen om de banen te blijven houden, maar er is dus een stapje meer nodig, want we zijn er nog niet helemaal uit. En, maar welke maatregelen het worden en hoeveel er bezuinigd moet worden en of dat banen gaat kosten, dat is niet duidelijk. Dat wordt in het najaar bekendgemaakt. En wel geven ze als voorbeeldje bijvoorbeeld dat er misschien gedacht kan worden aan vrijwillige vertrekregelingen. Dat soort zaken. Nou, wie weet spreken we deze uitzending ook nog Camille Eurlings. Want uh, die uh, is er voor het eerst bij. Hè, nu. Ja, dat is de, de nieuwe baas. De nieuwe baas. baas. Ja. Dankjewel, André. Straks ook nog een reportage vanaf Copacabana... waar paus Franciscus de Wereld dagen opende. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. De man uit Haaksbergen, die zijn drie dochters heeft ontvoerd, zit inmiddels in Syrië. De man heeft in Duitsland het vliegtuig gepakt en is via Istanbul naar Syrië gereisd. De drie dochters van 7, 8 en 11 jaar hebben de Nederlandse nationaliteit. Tegen de man is een internationaal opsporings- en arrestatiebevel uitgevaardigd. Robert van Kapel is van de Koninklijke marechaussee. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij reisde via Duitsland uh, naar, uh, uiteindelijk naar Syrië. Zou dat ook via Schiphol kunnen gebeuren, trouwens? Nou, we hebben recent natuurlijk een advies gegeven dat mensen die met kinderen op vakantie willen gaan en alleen reizen in ieder geval moeten kunnen aantonen, als we spreken bijvoorbeeld over gescheiden ouders, dat ze het ouderlijk gezag hebben op het kind. Dat is een advies wat we geven. Het is handig dat ze een aantal papieren bij zich hebben om aan te kunnen tonen dat ze met dat kind op vakantie kunnen. Omdat we weten van het Centrum van Internationale Kindontvoering dat er ongeveer 180 keer per jaar toch een kind wordt meegenomen zonder toestemming van het ouderlijk gezag. Ja, en, als je het niet en op Schiphol controleren wij dus. Ja, En als je het niet goed kunt aantonen, dan moet je dat uh, proberen uit te leggen bij de Manusjus. Ja, het komt voor dat iemand uh, onnodig lang wordt opgehouden... omdat er een enkele documentatie is om aan te kunnen tonen... dat ze met het kind mogen reizen. Nou, het is iets wat wij uh, scherp controleren. Uh, en dat is niet om mensen bang te maken, hè, dat we dat nu ook weer zeggen. Maar we willen voorkomen dat wat nu gebeurd is... kennelijk met een uh, gezin uit Haagsberg... Uh, waarvan de vader nu met de kinderen in het buitenland zit. En de moeder uh, natuurlijk raadloos is. Nu is die man uh, via Haagsbergen uh, naar Duitsland gegaan. Is er in Duitsland ook zo'n systeem? Nou, ik kan niet oordelen over hoe controles in andere landen en op andere luchthavens plaatsvinden. Ik spreek natuurlijk van de Marseille op Schiphol en nee, maar van er is de dus luchthavens. Maar er is dus geen Europese afspraak, begrijp ik er al uit? Nou ja, het, het zijn geen verplichtingen natuurlijk. Um, er zijn wat wijzigingen geweest, onder meer ook in de paspoortwet. Kinderen moeten bijvoorbeeld nu een eigen paspoort hebben. Nou, daardoor zie je dat uh, soms moeders uh, met kinderen gaan reizen en een andere achternaam hebben. En dan is het handig dat de vader bijvoorbeeld erbij is. Maar ja, als mensen gescheiden zijn, is de vader er uh, vaak niet bij. En dan is het dus handig, dat is het advies wat wij geven... dat ze documentatie bij zich hebben... om aan te kunnen tonen dat ze het kind mee mogen nemen. Maar het is geen verplichting, het is een advies wat wij geven. Ja, uh, we Zijn er trouwens uh, veel ouders die daar nog niet van op de hoogte zijn... Uh, dat u het op deze manier controleert? Of weet iedereen het? Nou, we worden veel gebeld op het moment. Uh, natuurlijk uh, bereiden mensen zich uh, voor op hun vakantie. Tenminste, dat hopen wij. Uh, soms worden we geconfronteerd met mensen die het totaal niet weten. Niet op de hoogte zijn uh, van uh, het advies wat wij gegeven hebben al eerder in de media. Maar ja, het is geen verplichting, het is een advies. Hè. Dus uh, mensen staan vrij om uh, zelf die keuze te maken om bepaalde formulieren wel of niet mee te nemen. Het is alleen wat handiger. Laatst ook hadden we een klacht van iemand uh, die uh, vond dat ze onnodig lang bij de marge werd opgehouden bij de paspoortcontrole. Maar ja, feit is, uh, voorkomen is beter dan genezen. Wij willen gewoon een goede controle doen en uh, dit soort incidenten voorkomen. Ja, en u heeft de afgelopen uh, maanden een aantal incidenten ook voorkomen? Ja, we hebben de afgelopen maand vier kinderontvoeringen voorkomen. Mensen die dus uh, hun kind mee wilden nemen of kinderen naar het buitenland zonder toestemming van het ouderlijk gezag. Ja, en dat zijn natuurlijk hele vervelende incidenten. Je bent in ieder geval blij dat je ze voorkomt uh, om te voorkomen. Dat kinderen dus in het buitenland uh, uh, komen zonder dat uh, het ouderlijk gezag uh, daarvan op de hoogte is. En daar ook toestemming voor heeft gegeven. Dus controles zijn uh, wel degelijk uh, noodzakelijk. Ja, zullen ook vandaag plaatsvinden. U staat op Schiphol. Zo te horen is het een behoorlijk druk. Ja, we zitten nu echt op een piekmoment. Uh, ja, dat was ook de verwachting. Hè. We weten ook van tevoren precies hoe laat... ...de pieken zijn en daar zetten we ook onze mensen op in. En ook de luchthaven Schiphol en ook de luchtvaartmaatschappijen. Dus dat gaat uitstekend. Geen incidenten. Het loopt perfect bij de paspoortcontrole. Dus daar zijn we erg blij om. En laten we hopen dat deze dag heel vlot verloopt... ...en dat iedereen snel op vakantie kan. Ja, ik zou zeggen, ik hou u niet langer op. Gaat u weer de paspoorten controleren. Dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Jolanda de van der Velde is bij de ANWB, of de A27. Daar is nu de spoedreparatie begonnen op de A27 van Utrecht naar Almere. De weg is nog dicht tussen Knopend Rijnsweert en Hilversum. Afgelopen nacht, of vanochtend vroeg, is daar een vrachtwagen gekanteld. Verkeer op weg naar Utrecht kan het beste omrijden van Knopend Rijnsweert via Amersfoort. A stuck in a moment. Mocht u dit jaar met de auto naar Frankrijk gaan, al dan niet met de sleurhut achter u, dan moet u goed op de snelheid letten. Franse politie heeft namelijk iets nieuws voor u in petto. Bientôt 20.30.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 Het is een systeem radar qui mesure les vitesses, die is intégré dans een véhicule banalisé, de police of de gendarmerie. Een gewone auto, dus zonder kenmerken dat hij van de politie is, rijdt rondjes in de maximumsnelheid. En iedereen die het inhaalt, die is de klos. Het systeem is equipé de antenne radar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 kunt u besluiten om die boete te negeren. Want bij gebrek aan Europese regelgeving... kunnen de Fransen namelijk die boete niet bij u innen. Tenzij, zo laat Ron Linker weten, ze u aanhouden. Dan bent u natuurlijk wel het haasje. Ron Linker maakte de reportage. Het strand van Copacabana stond vol met gelovig jongeren gisteravond. Paus Franciscus die voegde zich bij de katholieke wereld jongere dagen. Openingsceremonie die trok volgens de organisatoren ruim een miljoen mensen. Onze correspondent Mark Bessems die was erbij en proefde de sfeer. En dit is de jeugd van de pauze, zeggen ze. Nou, die is in grote getale opkomen dagen vandaag. We staan op het strand van Copacabana... Ja, daar staan jongeren te knuffelen, te voetballen. Ik heb ze zien zwemmen, dansen. Het is hier echt fantastisch. Als je naar dit veld kijkt met allemaal jonge mensen. Het is fantastisch om te zien hoe wij als Europeanen eigenlijk over de hele wereld verwelkomd worden hier in Brazilië. Ja, de afgelopen jaren heeft de kerk natuurlijk vooral mensen verloren in Europa, ook in Latijns-Amerika. Maar toch, wereldwijd is de kerk blijven groeien. Er zijn alleen maar gelovigen bijgekomen. Dat was dan vooral in Azië en in Afrika. Maar hier in Latijns-Amerika, bij ons in Europa, is de kerk een beetje op zijn retour. En heel veel mensen hopen dat de komst van deze paus daar een einde aan kan maken. Waar kom je vandaan? Uit Sittard, Limburg. <laughs> en uh, hoe was het? De Wereldjongerendagen. Tot nu toe is echt een geweldige ervaring. We hebben eerst een voorprogramma gehad. Het was echt hartstikke leuk in Almenara. Hebben een beetje meegeholpen met wat projecten. Onder andere met kinderen, met weeskinderen, maar ook kinderen die bijvoorbeeld verslaafde ouders hebben of noem maar op. Echt hartstikke leuk, echt heel mooi. Die ervaring vooral. Hoe je dan leert echt die bevolking, hoe je ziet hoe arm die is. En ja, hoe je dat gewoon meemaakt. Dat is echt een mooie ervaring. Nou heb je ook de pauze gezien. Wat vind je van de nieuwe pauze? Ja, de nieuwe pauze is echt geweldig, vind ik. Toen hij al begon, toen hij al zei uh, bonaseras. Toen hij begon op het podium. Dat is echt perfect gewoon. Zo'n pauze moet je nu hebben in deze tijd. Gewoon die echt de jeugd aanspreekt, ja. Waarom? Ja, dat is wel belangrijk nu voor de kerk, vind ik. Toch, ja, en als je ziet... In Nederland wordt wel eens gezegd, de kerk loopt achteruit qua jeugd. Maar als je dat nu eerst op dat strand ziet, dan klopt het absoluut helemaal niet, hè. Ja. Hij is heel populair. Het is onze paus, zegt deze Braziliaan. Ondertussen is de paus begonnen aan zijn toespraak. Ja, en deze, ik, de Vlaandse monniken, waar ik achter sta... Die eet even een, uh, een pizzaatje onder de toespraak van de paus. We zijn niet heel erg milieubewust, want uh, ze gooien het gewoon op de potje. Er zijn ook mensen. Argentina! Argentina! Argentina! Argentina! Argentina! Argentina! En het eind van deze lange regenachtige dag op het strand, iedereen vrolijk weer naar huis. Dus deze misschien deze manier nog wel het meeste. Hij uh, verkoopt poncho's, van die plastic poncho's. En heeft er heel veel verkocht. Ja, gracias de papa. Als hij niet vroeg in Brazillen... zouden we niet werken met hun producten. Met dank aan God heb ik er zoveel verkocht. Misschien ook wel een beetje met dank aan de paus. Reportage was dat van de Wereld Dagen gemaakt door Mark Bessems. Louis Dekker, onze verslaggever, is deze week op de Wadden-eilanden op Tour. Economie daar draait wel goed. De markt op Schiermonago had het moeilijk, maar ook die loopt nu goed. En de voetbalvereniging maakt er dankbaar gebruik van. Het spel 21 en wie waagt er even een kantje bij voetbalvereniging De Monnik, Mooie prijzen. De spanning stijgt ten top. Ah, daar hebben we weer een klant. Na half negen veel meer over die markt op Schiermonnikoog. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden. Ondernemers moeten onbezorgd kunnen ondernemen. Zonder zorgen over kosten.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 Er is maar één probleem vanochtend op de weg op de A27. Jolanda van de Velden. Bert, ja, dat zou de A27 zijn van Utrecht naar Almere. Maar ieder moment kan de weg weer uh, opengaan. Er was lange tijd dicht ja, tussen Knopen, Rijnsweer en, en Hilversum. Maar ja, ik zit te wachten op het moment, maar ik zie het nog niet in mijn systeem. Maar het kan nooit lang duren. Goed, dan wachten we daarop en dan uh, is dat de file en dan kan die ook vanzelf oplossen. Ieder moment verwachten we ook het verlossende woord van de KNSB. Wordt het Tialf, wordt het Almere of wordt het Zoetermeer? Waar komt de nationale schaatstempel? U hoort het in ieder geval voor 9 uur. Acht.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 Erik de Zwart, ambassadeur Bietbetten.com. Woensdag werd al bekend dat een 42-jarige man uit Haaksbergen... zijn drie jonge dochters had meegenomen naar Turkije. Nu blijken de vier in Syrië te zitten. Tegen de man is inmiddels een internationaal arrestatiebevel af uitgevaardigd wegens ontvoering. Wim Dirks is van de politie Oost Nederland. Goedemorgen. Zijn er al nieuwe ontwikkelingen in de zaak? Nee, op dit moment niet. Uh, collega's zijn volop bezig natuurlijk achter de schermen om in ieder geval uh, ja, de, de juiste contacten te leggen. En uh, ja, we doen alle mogelijkheden of alle, alle mogelijke om die kinderen weer zo snel mogelijk terug uh, in Haaksberg te krijgen. Ja, maar sinds wanneer zitten ze in Syrië eigenlijk? Dat is in de loop van de, de dinsdag is dat al uh, geweest. Alleen we hebben daar uh, nog wat later over geïnformeerd en dat heeft ook uh, onderzoeksbelangen. Ja, um, dat, dat begrijp ik, die onderzoeksbelangen. Maar hoe weten we zo zeker dat ze in Syrië uh, zitten? Want dat lijkt me nou niet een land waar je makkelijk mee correspondeert. Nee, dat klopt ook. En vandaar ook dus dat het uh, dat is ook altijd wat moeizamer is. Je hebt met andere landen te maken, andere culturen, met andere wetgeving. Maar ook en, met een burgeroorlog uh, ja, daar. Ja, ook dat uiteraard. Dat is nog een uh, bijkomende factor. En dat, uh, dat maakt het er ook niet makkelijker op. Maar het gaat er met name om dat dat uh, zeer zorgvuldig en, uh, ja, en zeer uh, professioneel gebeurt... U zegt, dat maakt het er niet makkelijker op. Um, heeft u überhaupt contact met, uh, met Syrië? Ja, er zijn uh, contacten. Alleen uh, is dat natuurlijk via de autoriteiten wordt het wat lastiger. Uh, maar toch zijn er wel uh, mogelijkheden om daar uh, ja, toch informatie vandaan te krijgen. En dat is uh, dus gebleken. Ja, want dat hangt er natuurlijk vanaf in welk deel van Syrië ze zitten. In het deel wat nog beheerst wordt door uh, de oude machthebbers of door de rebellen. Ja, inderdaad. En welk deel zit is of kunt u dat niet zeggen? Daar uh, weten we op dit moment uh, nog niet het hele fijne van. Uh, en het is denk ik ook nog niet zo, heel belangrijk, of, uh, zo handig om dat op dit moment uh, te vermelden. Nee, goed, misschien weet u het wel. Maar in het belang van het onderzoek, dat zijn dan de gevleugelde woorden. Hè. Is er contact met uh, de familie in Nederland? Ja, met uiteraard met de moeder van de kinderen. Daar is in ieder geval een, een nazorgstraject. En, en in ieder geval de nodige contacten mee. Verder wordt er momenteel natuurlijk ook onderzoek binnen de familie gedaan om te kijken om uh, of we daar meer duidelijkheid kunnen krijgen. Ja, en er is een internationaal opsporingsbevel, uh, begrijp ik. Wat betekent dat dan? Nou, dat hij in ieder geval gesignaleerd staat in de landen uh, ja, waar hij mogelijk is. En, en dat hij daar dus uh, op aangesproken wordt. En dat daar zo gauw mogelijk contact met de Nederlandse autoriteiten gelegd wordt om hem uh, hier te krijgen. Ja, maar stel nou dat dat er eerder was geweest, dan hadden bijvoorbeeld de autoriteiten in Turkije hem kunnen aanhouden. Nou, dat is in dit geval maar een zeer de vraag. Want op het moment dat uh, de moeder van die kinderen uh, ons gebeld heeft, was het vliegtuig al onderweg naar uh, Istanbul. En toen was nog maar de vraag naar, naar welk uh, vliegveld of naar welk land hij zou uitreizen. Dus dat is allemaal acht, achteraf kunnen, dat soort dingen allemaal redeneren. Maar op dat moment heb je er niet zoveel aan. Ja, en dat hangt dus nu vooral af van die onderhandelingen en die gesprekken met uh, de autoriteit in Syrië. Meneer Dirks, ik dank u wel voor het gesprek. Wim Dirks was dat van de politie Oost-Nederland. Het bestond al een jaar of veertig, minstens hoor. De struunmarkt op Schiermonnikoog, Zo'n markt voor kinderen en voor eilanders met ambachtelijke producten. Die markt leek ten dode opgeschreven toen de gemeente de geldkraan dichtdraaide. Maar lokale ondernemers sloegen de handen in elkaar. En de markt heeft een doorstart gemaakt. Verslaggever Louis Dekker, die struinde er rond. Heeft u ook zin in een heerlijke taart vanavond? De eilander Struunmarkt. Kopen een loodje van het Rad voor Fortuin. Struun, zeg ik het goed? Prima. Struunmarkt, ja, echt, echt op zijn schiermone koogs. We hebben hier een eigen taal. Struunen is lekker bij kraampjes langslopen... om te kijken of er iets voor jou bij is. En vaak meer genieten van wat er ligt... dan dat je iets koopt. Maar kijken met je ogen en, en, en, en ineens iets ontdekken... en dan kom je thuis en dan zeg je... dat heb ik op Schiermone Koog kunnen kopen.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 Nu kan het nog. <laughs> Voetbalvereniging De Monnik. Het Ajax van het Noorden noemen ze zichzelf. Ze hebben weer genoeg geld bij elkaar gekregen voor een uitwedstrijd. Inclusief trouwens de derde helft, zegt Louis. Louis is trouwens uitgeholpt. In de avondeditie krijgt u nog één reportage van hem te horen... vanaf Schiermonnikoog. En morgen dan blikken we met hem terug op zijn waddentour. KNSB, de schaatsbond, die heeft een besluit genomen over de plaats waar de nieuwe schaatstempel komt. Voorzitter van de schaatsbond is het doekle Terpstra. Meneer Terpstra, zeg het maar, waar komt hij? Nou, het gaat om de topsporttrainingsaccommodatie. En wij als NOC, NSF en KNSB hebben samen besloten dat uh, wij de voorlopige gunning zullen geven aan Almere. Om uh, daar na te denken over de vraag of we in 2016 uh, die topsporttrainingsaccommodatie kunnen realiseren. Almere, waarom Almere um, en waarom niet Heerenveen of Zoetermeer? Nou, het verhaal is denk ik bekend. Uh, wij hadden een advies uh, van een adviescommissie en dat. Er uitgelekt uh, en dat is gegaan via Hypercube die dat proces heeft begeleid. Uh, dat betreuren wij zeer. Daardoor zijn wij in een hele oncomfortabele positie terechtgekomen. Uh, dat is vervolgens uh, uh, door ons als voorzitter beoordeeld. Wij hebben gezegd dat heeft een onvoldoende mate financiële onderbouwing. En dat willen we graag op, uh, verder onderzoeken, want we willen geen luchtgasteel. Uh, dat is vervolgens door ijsdomen aan de rechter voorgelegd. De rechter heeft vorige week geoordeeld dat wij deze week tot de voorlopige gunning moeten komen. En wij hebben gelijk gezegd wij respecteren dat standpunt van de rechter. Wij tekenen geen hoger beroep aan. En dat betekent dat wij dus nu... De gunning uh, voorlopig, in ieder geval, gegeven aan IJsdoom. En we gaan uh, in de komende periode kijken of we met hen tot een contract kunnen komen. Ja, en voorlopig, dat benadrukt u niet voor niks. Dat betekent dat als zij niet met een goed financieel onderbouwd uh, ja, plaatje kunnen komen, dat dat voorlopig wordt ingetrokken? Nou, lopen geen betrekking op het tweetal aspecten. Alle partijen kunnen tegen dit voorgenomen besluit in beroep gaan. Uh, daar hebben ze één week de tijd voor. Uh, dus dat betekent ook dat uh, Tialf uh, en Zoetermeer de gelegenheid krijgen om bezwaar aan te tekenen. En na één week gaan wij het in meer formele zin uh, toekennen aan, uh, aan IJsdom Almere. En in tweede instantie uh, hebben wij de opdracht gekregen van de rechter om dit naar een formeel contract toe te brengen. En dat betekent dat de contractonderhandelingen met Almere daarna gaan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 We kunnen van alles willen, maar geen uh, ijstadion Pas uh, sprake is van een luchtgestel. Maar um, als er dan bezwaar wordt aangetekend. en dat wordt er, kan ik u nu al voorspellen. want dat hebben ze op voorhand al gezegd. in ieder geval vanuit uh, Friesland. maar ik geloof ook vanuit Zoetermeer. Uh, wat betekent dat dan? Uh, want uh, dan komen er geen andere argumenten. Uh, dan komen dezelfde argumenten weer op tafel. Blijft u dan bij uh, het uh, voorlopige standpunt Almere? Ja, wij hebben nu dit standpunt uh, ingenomen en dit is het uitgangspunt voor dit moment. Uh, dat is gebaseerd op dat uh, advies van die uh, commissie die ons als voorzitter heeft geadviseerd. En wij hebben nu als NOC, NSF en KNIB gezegd dat hebben we nu te respecteren. We volgen daarmee de uitspraak van de rechter. En uh, wij gaan dus nu conform handelen. En op basis daarvan is het aan andere partijen om te beoordelen of zij zich daar in juridische termen toe willen verhouden ja of nee. Uh, wij hebben nu in ieder geval vervolg en gevolg gegeven aan datgene wat de rechter ons heeft gevraagd. Ja, en gaat u ook verantwoording afleggen tegenover de leden, of wel tegenover de gewesten? Want ik begrijp dat binnen de KNSB de meningen ook nogal verdeeld zijn. Ja, vanzelfsprekend gaan wij de verantwoording voor afleggen. Dat hoort bij de democratie van de vereniging. En dat betekent dat wij, uh, ik denk in de maand augustus, uh, worden, ja, over een paar weken in ieder geval de ledenraad bij elkaar zullen roepen. Uh, en dan verantwoording zullen afleggen voor het gevoerde beleid in de achterliggende maanden. En dan is het dan de ledenraad om daar in finale zin een uitspraak over te doen. Ja, En als u nu zelf al vast even terugkijkt op die hele selectieprocedure, wat is dan uw oordeel daarover?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 Vlekkeloos verlopen, laten we het daarop houden. Toch? Nee, de rechter, de rechter heeft vorige week al uh, aangegeven dat uh, ja, dat, uh, dat proces zelf uh, in uh, dat, dat zoveel had gekund. En daar ben ik het mee eens. Ja, en dan moet Notebene De Vries Doekle Terpstra vertellen dat De Vriezen hun T alf een beetje verliezen. Ja, maar dat is niet het onderwerp waar het over gaat. Ik nou, vind dat ik daar zuiver mee om moet gaan. Uh, en uh, ik vind dat ik als voorzitter de verantwoordelijkheid draag om in zorgvuldigheid te wikken en te wegen. Uh, en wij hebben hier een advies van een aantal deskundigen En uh, ik heb dat serieus te nemen. En dan is het oordeel van, uh, van een voorzitter uiteindelijk uh, vanwege zijn afkomst niet relevant. Nee, maar in Friesland denken ze er heel anders over. Dat weet u, hè? Maar ja, sport is emotie. Sport is emotie, dat hebben we in de afgelopen twee weken of in de afgelopen paar maanden gezien. Uh, en schaatsen houdt de gemoederen in Nederland geweldig bezig. Zoals dat ook met sommige andere sporten het geval is. Maar dat geeft aan dat schaatsen toch in ons DNA zit. Het is eigenlijk van ons allemaal. Zelfs op een dag dat het meer dan 30 graden wordt hier in Nederland. Meneer Terpstra, ja, ik, <laughs> ik dank u wel voor de toelichting. Doekle Terpstra, de voorzitter van de KNSB. De KNSB die dus gekozen hebben voor Almere voorlopig. Jolanda van der Velden met de verkeersinformatie. Ik heb nog geen uh, groen licht voor de nee. A27, hoor ik hem richting Utrecht. Nee, hij is nog dicht bij knopend Rijnsweert. Dus uh, verkeer op weg naar Utrecht rijdt nog beter om via Amersfoort. Maar ja, het moet ieder moment gebeuren. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Het is druk, het is heel erg druk op Schiphol. We spraken net al, de Zee, die was omringd door passagiers... die allemaal hun paspoort wilden laten zien. Mark uh, Hamer is ook op, uh, op Schiphol. Mark, waar ben je nu? Ik ben even gelopen naar de onvoortuinlijke mensen. Nou ja, onvoortuinlijk. De mensen die in ieder geval uh, ja, een beroep doen op een nooddocument. meneer hier, wat is er aan de hand? Nou, uh, het bleek dat mijn ID een uh, gat in het midden heeft. Ja. En uh, ja, dat uh, zal dus voor problemen zorgen. En uh, ja, ik moest dus een nooddocument ervoor gaan halen. U, u stond er bij de paspoortcontrole. Uh, nee, dit heb ik van tevoren al te horen gekregen. En uh, die kom ik nu dus uh, vernieuwen. Ja, dus u bent even een nooddocument gaan, moeten ja. halen. Niet in de piepzak gezeten van, oh, jij gaat het nog wel lukken? Uh, ja, dat heb ik wel gehad, zeker van, uh, vanochtend en, uh, ja, toen ik ging slapen. Dus, uh, maar ja, het uh, komt nu allemaal wel goed. Dus, ja, maar... want u heeft, u heeft al een formulier gehad, u heeft al een nooddocument uh, nee, gekregen. Nee, krijg ik niet op dit moment nog. Ja. Dus uh, ja, binnen 10 minuten of zo is die wel klaar, denk ik. Ja, 46,15 euro. 15. Ja, 46,15 euro. 15. Dat is even een uh, ja, ja. slecht begin van de vakantie. Zeker, zeker, ja. Die bent u al kwijt? Uh, ja, nu wel. Uh... Ja, ja, nou ja, goed. In ieder geval, u kan wel op vakantie. Laat is de vlucht? Uh, die is om 11. Om 11 uur? Ja. Ah, ruim op tijd, hè? Jazeker, Dus ja. bijna al. Oké, okay. succes. Ja. Goeie vlucht. Ja, dank u wel. Even naar de meneer achter de balen, meneer van de Manus-Jussee. Uh, al veel personen zoals deze meneer langs gehad? Nee, vandaag uh, is het tamelijk rustig. Oh, dat valt mij. Dus op de drukste dag van het jaar is het rustig bij u? Bij ons nog wel, maar ik hoor de telefoon gaan... en uh, ik zie om me heen al wat uh, klanten staan. Dus we gaan kijken of we die mensen kunnen helpen. Ja, ik begrijp wel dat gisteren heel veel mensen hebben gebeld van... oh jee, ik zit met een probleem. Ja, er wordt uh, de hele dag door eigenlijk wel gebeld uh, met de vraag... Uh, hoe het op te lossen als het paspoort kwijt is, stukken is uh, vermist. Maakt niet uit, verlopen. En dan uh, proberen we die mensen een passende oplossing te bieden. Ja, want wat, ja, wat zijn de voorwaarden voordat ik weer een noodpaspoort krijg? Ja, dat, uh, dat hangt echt uh, af van de situatie. Je hebt uh, ja, verschillende zaken waarmee te maken krijgen. Bijvoorbeeld bij een vermissing. Uh, de identiteit moet vastgesteld worden, de nationaliteit en de noodzaak. Uh, noodzaak zien wij aan tickets of hotelreserveringen. Uh, de identiteit is het uh, paspoort, ID-kaart, rijbewijs of het, uh, van de gemeente een kopie aanvraag. Dat is een van de formulieren die soms moeilijk te verkrijgen is. Uh op drukke dagen. Ja, je krijgt niet zomaar even uh, een noodpaspoort. Nee, uiteraard niet. Het uh, moet gewoon vastgesteld worden wie de persoon is. En uh, hij moet een Nederlandse nationaliteit hebben. Anders uh, gaat het niet door. Nee, nee, nou het beste kunnen de mensen gewoon even van tevoren... al checken of het niet verlopen is. En het gewoon op het gemeentehuis doen. Uh, dat is uiteraard het beste. Maar ja, het uh, komt uh, heel veel voor dat het niet gebeurt. En dan uh, zijn wij er gelukkig nog, voor sommigen. Ja. Komt er nog een piek aan vandaag? Wordt het nog druk straks? Ik uh, ga er wel vanuit. Het, is, uh, het zijn een aantal vluchten die hier vertrekken... Die, uh, waar we altijd wel klanten van krijgen. Ja, succes zometeen. Dank u wel. Goeiedag verder. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7... het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. The best things in life don't come with the price...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 All that I need is you. It, it is, you. is you it is you, it, it is you, it is you I'm not gonna lie, the money be nice Cause I could take you out I'm not Gekke naam voor die groep Scouting for Girls, Miljonair. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Straatman. U hoort het zojuist: IJsdoom Almere wordt de nieuwe schaatstempel. KNSB voorzitter Doekle Terpstra. De rechter heeft vorige week geoordeeld. Dat wij deze week tot een voorlopige gunning moeten komen. En wij hebben gelijk gezegd: wij respecteren dat standpunt van de rechter. Dat tekenen geen hoge beroep aan. En dat betekent dat wij dus nu de gunning uh, voorlopig in ieder geval geven aan ijsdoom. En we gaan uh, in de komende periode kijken of we met hen tot een contract kunnen komen. Maar de KNSB zou de procedure juist moeten stoppen. Dat zegt hoogleraar privaatlegd en aanbestedingsjurist Chris Jansen. Volgens Jansen zijn er nog twijfels over de haalbaarheid van de plannen. Het is niet verstandig om een keuze te maken tussen één van de drie partijen. Dat is ook niet. Niet wat de rechter gezegd heeft. De rechter heeft in het vonnis gezegd dat er een voorlopige ge vergunningsbeslissing genomen moet worden. En die kan ook inhouden om nu geen keuze te maken uit een van de partijen, aldus Jansen. Het sluiten van de prostitutieramen in Utrecht... heeft vooralsnog weinig invloed op de tippelzone in de stad. Dat weet RTV Utrecht. Het was op de Europalaan gisteravond niet drukker met klanten of met prostituees. Op de lange termijn lijkt het ook niet waarschijnlijk... dat daar meer prostituees aan het werk zullen gaan. Daarvoor is een vergunning nodig. En sinds bekend werd dat Utrecht de ramen ging sluiten... zijn er nog maar twee van aangevraagd. Er zijn vandaag geen vluchten van en naar Tunesië mogelijk. Het vliegveld in de hoofdstad geeft gehoor aan de oproep... van de grootste in het land om te staken. Dat allemaal naar leiding van de moord op oppositieleider Mohamed Brami. Schrijft persbureau Reuters. Reuters sorry. Brami werd gisteren voor zijn huis door twee mannen op motoren doodgeschoten. Belgen kunnen binnenkort zelf testen of ze besmet zijn met HIV. De Vlaamse minister van Volksgezondheid zet de deur open voor een HIV-zelftest. En dat is te zien op de site van de morgen. Daarmee kun je via speeksel te weten komen of je de ziekte al dan niet hebt... zonder bij een arts langs te gaan. Wie zich in België wil laten testen op het AIDS-virus... moet eerst bij een huisarts of een medisch centrum langs. Maar dat schrikt veel mensen af. Met zo'n zelftest worden doelgroepen bereikt... die niet snel de stap naar de huisarts zetten. Dagblad van het Noorden meldt dat steeds meer gezinnen in Noord-Nederland... op straat Komen te staan omdat ze de rekeningen niet meer kunnen betalen. Stichting Zien de mensen helpt in crisissituaties in Groningen, Drenthe en Friesland. Die moet gemiddeld 16 keer per maand neven kopen aan wanhopige ouders met kinderen omdat de opvang tot de nok toe vol zit. Dat is het mediaoverzicht van eventjes voor negen uur. Na negen hebben we natuurlijk nog veel meer nieuws. Onder andere krijgen we een gesprek met de nieuwe topman van de KLM, Camille Eurlings. En dan gaat het natuurlijk over de cijfers die de KLM vandaag heeft gepresenteerd. Dat allemaal na de klok van negen. Blijven bij.